1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voor de kust van Texel is de zoektocht naar de vermiste vissers uit Urk hervat. Hun boot ligt op zo'n 12 meter diepte. Duikers proberen het wrak binnen te gaan... om te kijken of de twee bemanningsleden zich daar nog bevinden. Het is de bedoeling dat alle onderdelen van de kotter vandaag worden doorzocht. Donderdag verging de granale kotter UK, UK 165... toen die in zwaar weer op weg was naar de haven van Den Helder. Vanwege het slechte weer konden duikers pas gisteren de zee in... om het schip te onderzoeken. In zijn woonplaats Sint-Petersburg is oud chef van het Koninklijk Concertgebouworkest Maris Janssons overleden. Hij dirigeerde het orkest van 2004 tot en met 2015... toen hij moest stoppen vanwege zijn gezondheid... Jansons had een hartkwaal. Hij bleef wel dirigeren, onder meer bij het Wielar Philharmoniker... met wie hij ook een aantal keren het traditionele nieuwjaarsconcert deed. Maar Jansons was 76 jaar. President Boutersen is vanochtend teruggekeerd uit China in Suriname. Hij landde rond 6 uur Nederlandse tijd op de nationale luchthaven, waar hij werd begroet door zo'n 1500 aanhangers. Ze zongen, zwaaiden met vlaggen en riepen leuzen. Wouterse gaf kort na aankomst een persconferentie... waarin hij vooral inging op zijn staatsbezoek aan China. Over de veroordeling voor de decembermoorden... zei hij dat die hem niet verrast had. Verder ging hij er inhoudelijk niet op in. Bij componist Irving Burgie is overleden. Hij was de auteur van de wereldhit van Harry Belafonte... Deo, oftewel de Banana Boat Song. Ook schreef hij andere hits, zoals Island in the Sun... Burgey was ook de componist van het volkslied van Barbados. Irving Burgey is 95 jaar geworden. Het weer. Veel bewolking en hier en daar nog mistig. Het wordt ongeveer 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af... en dan kan het vooral in de kustgebieden een bui vallen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnand Swaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 Beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Dank hem hartelijk voor. Hij heeft hier een heleboel mooie muziek meegegeven voor vandaag. Onderweg zometeen Kees Bruzen. Willy Derby, maar eerst hier. De gitaristen Jan Klumperman en Eugène Geisie uit Delft die vormden in 1949 het duo Black and White. En in 1956 hadden ze een nummer uit Al Maria. Hoort ze nu Black and White hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort? Ik sta hier buiten, benieuwd te fluiten. Het klinkt niet mooi, maar dit is het enige dat ik kan doen. Niet zingen, dansen of piano spelen Ik ben geen Romeo, die serenade is weg Daarom sta ik hier buiten, mijn liet te liefde fluiten Om jou te laten merken hoeveel ik wel van je hou maar ja, Omar, ja, je bent zo muzikaal Omar, ja, Omar, Was. Ik ken een meisje dat hier meisje onthoudend kan wel heeft ze die bijgeverd als ik wil praten. Spread maar weer te zingen. Als ze muziek wordt dan ben ik niet meer in taal. Dus ga ik mij naar buiten om daar te lopen fluiten. En niets zal ze wel merken hoeveel ik wel van haar haal. Oh maar ja, oh maar ja, je bent zo muzikaal. Oh maar ja, oh maar ja, je bent ideaal. Voor jou wil ik ga leren voor ten op. Als ik zeker van je was, oh Maria, oh Maria, je bent zo muzikaal. Oh Maria, oh Maria, je bent mijn idéal. Die trommel voor mijn buik. Ze zeiden mij: ga nou maar door en roep alleen maar pinde, hoor En vraag er dan vijf centen voor, toen zat ik in de puif. Verkocht mijn eerste pakje draad, die stuiveren had ik vlug. Maar ik had toen in mijn zenuwen een dubbeltje terug. Pinda, pinda, lekker, lekker, als je maar op vijf centen piet. Tot ik uit mij als waai. En van je teng, teng, teng, en van je tang, tang, tang. de wie, de, wie, Shanghai. En Pindaman werd heel wat mans, de held van deze tijd althans. Geef bij de mooiste meisjeschans, dat is echt naar mijn zin.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 Of je en kan of niet, ik sta en dommel bij mijn trommel, tot ik uit mijn jasje wij. Van je ting, ting, ting, van je tang, tang, tang, zie de wiedewiet Shanghai. Dommel, bij trommel, tot mijn trommel, het dat ik uit de mij asjewaai. Van je tank, tank, tenk, van je tang, tang, tang. Gide, wie de wiede, Shanghai. Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen. Zo snoezig en zo poezig, maar beslis niet te vertrouwen. Daar komt er een met ogen als juwelen. Je zou voor haar onmiddellijk de zon gaan stelen Maar als je dan terugkomt met die grote zware zon Dan zit ze ondertussen met een hand op het balkon Daar sta je dan, daar ga je dan Je kan je zon wel houden Vrouwen, praat me niet van vrouwen Het is zo vreselijk wanneer je gaat beseffen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 Maar nou, zolang er nog een vrouw op aard bestaat, zolang zing ik nog met een hart vol bittere haat. Vrouwen, vrouwen, zwijg me over vrouwen. Zo liefjes en naïefjes, maar ojé, niet te vertrouwen. Daar komt er een zo blank en onbeschreven. Je wil haar wel desnoods de hele wereld geven Dan leg je met een groot gebaar die wereld aan haar voet Maar zij vraagt met een bitse stem waar er wie nou weer moet Daar sta je dan, daar ga je dan Je kunt je wereld houden, vrouwen, zwijg over vrouwen Ik ga mijn verdere leven op een bergtop zitten totdat ik doodga, blijf ik moederziel alleen. Dan ben ik kluizenaar. Ik heb een baard met klitten en zeven beren, beren om mij heen. Ik zit heel somber in de manenschijn De bloemen. Ik leef van springganen en bramen in het bos. En als er ooit een vrouw de berg op durft te komen, dan laat ik al die wilde beren op haar los. Het woordje liefde is een parodie totdat ik tachtig ben zing ik die melodie. Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen. Zwade en opvaardig mij per se niet te vertrouwen. Ze kunnen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 die in de periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairst artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes behoren... Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Dat was in 1939. Zoek de zon op, 1936. Schep vreugde in het leven, 1937. En Louise zit niet op je nagels te bijten. En ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. Nog langer geleden, 1928 je moet niet alles weten, De meeste mensen piekeren nacht en dag over heel Londaard bestaan. Waar hij met zijn kwaad tot groot gedrag naar zijn dood naartoe zal gaan. Ik weet wel, al ben ik geen filosoof maar dat vind ik kolossaal. Ik wanneer de dood me inviteert, geen belasting meer betaald. Maar je moet niet alles weten, van wat er hier gebeurt. Want als je alles weet, oh heer, dan leef je geen seconden meer. Want er zijn hier van die dingen, die maken je van trek. En als je alles weet, dan weet je nog geen. Tien jaar was getrouwd, bracht meneer de oude je vaart. Haar een neger kindje dwaart, als rood was een reuze exemplaar. Oom die viel meteen van schrik in twijf, maar mijn tante riep wel draag. Dat komt vroeger, wat ik sta op dol, op die kwasta chocola. Maar je moet niet alles weten van wat er heer gebeurt. Want als je alles weet, oh heer, dan leef je geen seconde meer wat er zijn. hier van die dingen, die maken je van vreemd. En als je alles weet, dan weet je nog niet, nee. In de keuken van een herenhuis, zat de keukenmeid Marie mevrouw, toen Paul naar binnen kwam, op een kaveler reed zijn knie. Toen mevrouw en vroeg, en wat doe jij hier, spak de over, liefde man. Als ik zeg dat zij mijn zuster is, dan geloof je er toch niks van. Maar je moet niet alles weten, van wat er hier gebeurt. Want als je alles weet, oh heer, dan leef je geen seconde meer. Want er zijn hiervan die dingen, die maken je vast streek. En als je alles weet, dan weet je nog geen. Blonde Anna, jij bent zo mooi, jij bent zo lief Blonde Anna, blonde Anna, jij bent mijn achterdienst Als ik jou zie gaan met je truitje aan Met je haar zo blond en je rode mond Oh dan voel ik mij zo ontzettend blij Want ik weet met hartje bent van mij Als ik jou zie gaan met je truitje aan I'm mm -hmm.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 Roepnaam Tom Manders, geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was een Nederlands tekenaar, komiek en cabaretier. En in de laatste functie werd hij met name bekend als Doris. En u hoort hem nu, Doris met zulke rozen. Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer...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 Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurigs en wat vleurigs aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn Vetland willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 Zandvoort Zandvoort. Het is de debuutsingel van Dimitri van Toren. Zijn stem was echter eerder te horen op singles van de headlines en de ladder sets. En Hey, Kom A verscheen op diverse singles. De eerste single was afkomstig voor zijn debuutalbum Hey, Kom A. Deels geproduceerd door John Morning. De SLP kwam uit in 1966. En de single verscheen voor het eerst in 1967. Hey, Kom A. En in Overhemden waren liedjes geschreven voor de toen opkomende jeugd met Nieuwe Elan... Pirian omschreef de liedjes als een mengeling van Griekse volksmuziek en Brabantse carnavalsmuziek. Ook liet met de term luisterliedjes vallen. Vlak voor deze single had Van Toren een songfestival in Oosterwijk gewonnen. En was hij nog etaleur? Het was de herstart van het zangersloopbaan van Van Toren. Nederland was nog niet klaar voor Dimitri Van Toren, want hey, kom aan werd pas in 1973... Een hit, maar dan wel een hele stevige hit. Het lied haalde de top 10. Het is onbekend of Dimitri van Toren het lied opgenomen heeft... voor deze single release. Opnieuw of hij hem opnieuw, op, opnieuw op opgenomen... dat het gewoon de originele opname was. U hoort hem nu, Dimitri van Toren, met Hey, Come On. Hey, come on, blijf niet staan en loop me achterna... door de straat over het plein met je tingeltamboerijn Met je hand vol geld en je Hercules hout. Je haren in de wind wat je vindt en wie je ook bent, koningin of president, maïs komt het wiegeronde en een hoed papa bent. Iedereen moet mee of wie wil, ja of nee, elk clubje, partij, alles hoort erbij. Kom en loop achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je loensende blik. Naar de vrouwen in een dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad schaam, met een warme liefde straal, met 12 tankerpouters en, en de bom zonder naam, met het mes op je keel, met mij deel. je vuur en je vlam, en de hele rattenplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon, met toeters en mappelen en een hele grote tron met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie, de hoop op de vrede, en dat weet ik al niet wie. Naar de straat waar ik woon, alles doek zijn schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn rood en brein. Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze.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 Dat was het Jordaan-cabaret met We Gaan naar Zandvoort. En daarvoor Rijn de Vries met Teenage Meisje. En de volgende dame is Ria Rona, pseudoniem van Maria Hendrik Schiebels. Geboren in Brunsum op 12 september 1931. En overleden in Weert op 25 december 2010. Was een Nederlandse zangeres. En samen met Rosie Beelen vormden ze jarenlang het duo De Limburgse Zusjes... En daarnaast vormden ze samen met haar man Jantje Hendricks het duo Jan en Ria Hendricks. En als solozangeres presenteerden ze zich onder de naam Ria Roda. En ze brachten diverse platen uit samen met, uh, met Mariella. Ook nam ze in de periode van 1957 tot 1959 uh, samen met Johnny Hoes enkele singles op. Verder heeft ze een tijdje in Helma en Selma gezongen. U hoort er nu, Ria Roda Solo met Als het Orgeltje speelt. Als het Orgeltje speelt in de straat, zien we weer jaren dat we kinderen waren, hoe we dansen zo blij op de maan, Van die leuke liedjes, platte melodietjes, ons hart bleef steeds jong, ook al werden we oog. Is het geheim als je van elkaar houdt, als het orgel speelt in de straat? Zien we weer de jaren, dat we kinderen waren? Orgelmuziek brengt romantiek, waar weet wie ook je dromen?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 het orgelpje speelt in de straat, zien we weer de jaren dat we kinderen waren. Hij keek naar haar en in de maan streelt hij haar grijze haren. Dan zegt zij zacht.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 ons hart bleef steeds jong, ook oud werden we ook. Dat is het geheim, als je van elkaar houdt. Als het vorige je speelt in de straat. Zien we weer de jaren, dat we kinderen waren. leven de tijd van de leer.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 Mijn hart weer zo blij als ik jou zie draaien met je rokken zwaaien, dan sta ik lichte laaien, dat doet mijn temperament. Als ik jou zie draaien met je rokken zwaaien, dan sta ik lichte laaien, dat doet mijn temperament. een keertje voor mij Marina, Marina, Marina dan maak je mijn hart weer zo blij als ik jou zie draaien met je rokken zwaaien dan sta ik in lichte laaien dat doet mijn temperament als ik jou zie draaien met je rokken zwaaien dan sta ik in lichte laaien dat doet mijn temperament That doet my temperament That doet my temperament That doet. my mijn... temperament En daarvoor hoort u Max van Praag met Marina. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Als u denkt ik heb het programma gedeeltelijk gemist of ik wil het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik laat u achter met Wim Sonneveld. Met een van zijn mooiste liedjes vind ik persoonlijk. Het is het dorp. Ik wens u nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens...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 Het straathuis met een pomper voor. Een zandweg tussen koren het vee de boer. dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij en de dress waar met plastic rozen